Zoveel moest komen, schat, of dit alles je van nodig was. Ja, herinnering van Boef en Lil Kleine is de eerste dag 846.000 keer gestreamd op Spotify en dat is dus een record. Kan misschien komen door het verhaal achter het nummer. Lil Kleine lijkt te verwijzen naar zijn ex-vriendin Jamie Faas. Hij, hij wordt door haar beschuldigd van mishandeling en de zaak zorgt voor veel ophef. Boef en Lil Kleine hebben trouwens niet het ultieme dagrecord van Spotify te pakken. Die is voor deze knaller. De arcade van Songfestivalwinnaar Duncan Lawrence is de dag na zijn winst 1,24 miljoen keer gestreamd. De man die D66-leider Kaag thuis opzocht met een brandende fakkel... heeft in hoger beroep een straf van vijf maanden cel gekregen. Die hoeft hij niet meer uit te zitten omdat hij met zijn voorarrest al dat al heeft gedaan. Daarnaast mag de man niet meer in de buurt van het kabinet komen of contact met hen opnemen. In Utrecht krijgen 18-jarigen voortaan op hun verjaardag een kaartje van de gemeente. Niet met een felicitatie, maar met een herinnering om hun geldzaken te regelen. De gemeente wil voorkomen dat jongeren vroeg in de schulden komen... en tipt hen onder meer over verzekeringen en studiefinanciering. De FNV begint namens honderden medewerkers een schadeclaimprocedure... tegen de bagageafhandelaars en vrachtbedrijven op Schiphol. De meesten hebben rugklachten omdat ze jarenlang te zwaar werk hebben gedaan... De vakbond wil twee dingen. Ten eerste dat die arbeidsomstandigheden echt gaan verbeteren. Dus dat het de werkdruk afneemt en dat er meer teelhulpmiddelen worden ingezet. En dat er betere omstandigheden komen. En ten tweede voor mensen die al gezondheidsschade hebben en daardoor financiële schade hebben opgelopen. Dat daar een vergoeding voor komt. De vakbond hoopt op tienduizenden euro's per medewerker. Dan nog het weer, een heldere maar koude avond. Het kan vannacht zelfs een graadje vriezen. Morgen wordt de zonnige dag, een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Amsterdam over Amstel en knap. Het in meer 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier, er zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 issues, Can't explain it, let's just call it a precaution It's me, no need to blame ya Giving it seems the only option Time is an illusion, got me so confused and Dive in the unknown, floating in a different time zone I'm confused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 En we gaan dus door met het tweede gedeelte van deze Rob Akda Award... Eh, ...waarin er nog een aantal ex op stapel staan. Het woord is dus weer aan presentatrice van die avond Elvira Smeenk. Hallo, hallo! We zijn weer terug! Ik heb hier een kankie! Laat je horen! Nee. Samen met zijn broertje maakt hij af en toe... ...af en toe niet de en Samen zijn ze op weg naar een piratenplaneet. Ja. Kankie! Nee, deze Productions... Hey, oké, okay, we jou weer, jongens. Kogi! Dankjewel voor het komen. Mijn show vandaag in drie delen: drie actes. We beginnen met acte 1. Ik zou zeggen: luister en geniet. Ik ga gek, ik ben en Al mijn features Die zijn violent, Ben op bars Op al je bullshit weet ik giant Was in Brussel bij de riots Friday op de maaien, boy, wat zou ik moeten baien, Kan je leven toch hier? Om een tape te maken, hoe ben ik niet tired? Ik weet die man en zij kwam. Geen succes, maar wel retired Heet ik maar aan mijn plan En ze kunnen me niet try'en Ben op piratenplan. Heet ik noem het nummer te de deur af. kom hem tegen in de pit, die man gaat deur af Bitch, prik de deur af, prik de deur af En je chick die geeft mijn nek net als een shirt af Boeien hoe het is, wat ik niet wil zien veranderen Ik ze veel tegen me praten, weet dat ze niet anders is Ik ben net een chaos bitch, ik weet niet hoe het anders is Zijn engineer betaalt, toch klinkt die shit niet afgemixt. Prik de deur af, open de chill bitch de deur af, zo op alles wat ik wil, bitch Deed Ik de deur af, vandaag zit ik aan veel, bitch Ik voel af in het door, van de leeuw weet dat ik kill, bitch Deed ik de deur af, Deed ik de deur af Kom hem tegen in de pit, die mag gaat deur af, bitch Deed ik de deur af, Deed ik de deur af En je kick die geeft m'n nek net als een jeur af, bitch I don't think I'm gonna say no, so don't me know I've been up cause I've got a I'm in the social I can't even hear my bitch, I'm in the city the I'm in ik ben emotieloos, fuck op je vis en zeg, geef me hoofd Ja, ik ben nog steeds met de gay, ik doe niet shit, het is zo gewoon Ik kan niet fokken met niemand, vandaag doe ik dit en ik ben Amazon Ja, ik ben de king en ik het shit. ik ben zo anders, wil ik, ik niet eens tot ik van Best mijn favoriete shit, die maakt me niet eens blij Als ik niet gelukkig kan zijn, geef ik alleen op mijn eer Waarom praat je tegen mij, alsof ik die shit fijn vind? Heb niks te verliezen, dus ik voel me altijd veilig Weet ik bol het me maar zoelt ik geen leiding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 ik weet, niemand het is wijs geworden. Ik zei, niet, we toen het gaat van wat de fuck, nou boeien we kijken morgen. meteen me tegenkan houden, je weet, ik moet mensen hebben lijpen zorgen. Oh. Ik ben niet vallen, want die gaat het dikken Wij mannen zijn net zoals Domino. Ik kan een kaas aanwerken, die shit, maar weet ik ben niet zoals Jerome, Ik kan niet kan kijken, niet meer naar mijn bitch, want ik je, Ik ben emotieloos ja. Yeah. Ik ben emotieloos ik kan alleen maar aanminnen, dat sowieso, ja. Yeah. Ik ben emotieloos fok op je bitches en geef me hoofd, yeah. Ik ben nog steeds met de gang, ik doe die shit, en is zo I can't f**k with anyone, so now do I do I'm in my zone I'm a gang and I'm a Ik I'm a like me, it's Sir, yes sir Lucky. That was the first act We're coming to the second act Let's go! Yes. Deel 2! De ja! Gaan. Ja! Ja! Ik ben nog steeds, ja. Ja. Ben nog steeds aan het recorden! Iemand die ik ik me kan maar bijhouden! Fuck ja. ja. Ik ga nooit op! Op dit! Ja! Ik pas nooit op! Op niks! Ja! Hou je bek vast. je ja, bitch! Ja! Ik ben kaki! Weggezeggend! Dus je weet ik niet! Ja! voor me ja. wil willen! Maar ik, doen. Doen. Doen. ik ben het als een kind! Ja! Blubbies ja. weet niet waar ik ben! Want ik ben in de Waarom ik deze shit, doe ik ga dick ja. I teach in een boek, hoe ze weet ik ben in de mix ja. Ik ben op een ander level, fuck wat hij doet Ik ben gewoon Heb je een vroepreze Je kon naar buiten, weet ik, los het op Ik moet lachen, Wat die man, die wil een bus, hij fokt het op Hij zit één keer per ja. week in de studio, alsof hij trof. Ja, Ik zeg je eerlijk, het komt een strot uit Zet die kankermelodie uit, nog liever tronen vooruit ja. Ik lach niet eens meer, want dit is niet meer op te lachen Als hij zo fucked up dus ik draai snel, ik, ik maak me maak geen zorgen om die boys. Nee, nee, nee, ik draai wel, ik ben net een zint. Dus voel me het toe aan de Bible, mannen, mannen die gaan lock-out, ik voel me net als Michael. Ik pas nooit aan. om om dit ja, ik pas nooit op Dat shit zo so fucking makkelijk, dus ik blijf fucken, want de struggle maakt me harder dan die boys. Met de mooie handjes, ik wil niks meer horen want die kool. Nooit meer uit, besef dat je verloren. Zo fucking makkelijk is ik Blijf pakken. want de struggle maakt me harder dan die boys Met de mooie handjes ik wil niks meer horen man Kom je nooit meer uit besef dat je verloren was nooit was deze shit Zo fucking makkelijk dus waarom te dragen Om die kerstjes zo verachtelijk En waarom dat je over je boy intelligent dynamic what's clear by your iOS or Android device <tied> This a Robo sapien. kan nog kennen van vroeger. sommige is echt ik vind je bizar als een Robo Savian en heb die muziek kan niet voor wordt alleen maar crazy Spits dit is and battle for men het een ik ben niet thuis op deze Ik je komt dan ja. weer gooi er samen in het schrik ja. Wat ik wil geven, leuk, dus dan mijn gaat dikker dan ik Je flits die vroeg hoeveel ik poog. ik zei wel Ja, ja, ja. ja, kijk, nu wil ik niet even nie, nie, nie in beweging, let's come on. Is dat ik niet verander, ik ga veel te dik En het feit is, ik was altijd op die shit Is geen begin En het is een feit, dat wat iemand doet geen leven is En ik kan niet fokken met je meid, ik vind er maar een bitch aan yeah. ik ISS Ik leef in een fucking space Ik ben op een ander level Ik ben nooit meer op de base Ik ben high Ja Je weet dat ik te veel neem Ik ga nog steeds lukken tot die boys Het zijn net fucking lame Ik heb te veel billies, in mijn drank gedaan Ik heb DMT in deze video Ik ben naar Mars gegaan Ik zie ze wat gooien in mijn kapt Dus ik ben dacht gemaakt Ik ben anders ze Dus ik wil geen rust Ik ben al daar Het was de laatste keer is dat ik aan de shit was ik ging niet tegen genoeg, morgen weet ik hier niks, van. Nee, voel, hey, wat nee, de laatste keer is dat ik aan de shit was nee, Dus ik weet nog goed hij zich gedroeg dat hij een bitch was nee, ik Voel me, jezus, en ik word nee, gehunt, ik, ik, ik kan niet live gaan Maar die zijn boel, me, die zijn boel, al je hebt een army die man draait, maar Ik loop wie ik zo'n plus, wist niet wat me high maakt Nee, zeg, gooi die shit weg, je pack die dat naar uitlacht Ja, ja, ja, hij is een burk, we maken druk They were doing Design, ik heb nog shit zijn. and we did it, we rocked out, we turned it up. Pepe Hey, let's go, let's do it. Ik vroeg me net zoals een monkey Ik zei die bitch, ik vroeg me net zoals een kikker. Ik zei er, het is feest waar ik naartoe wil springen Ik zeg de ik, wil ik zei er, hey, beter, zeg je fuck, je vriendinnen. binnen Vandaag zoeken ze me, maar niemand kan me vinden ah, Vandaag voelen ze me, ja ik ben al aan binnen ah, Eerste rol, bitch, ik kom dit verbinden Ik blijf altijd in de boot Dus je weet al dat ze winnen ah, We voel de zon in mijn rug Ik voel de regen in mijn ogen, ben niet meer op de vlucht En denk dat ik je kan beloven dat ik kom nooit meer terug Fokken, met mijn me focus, ik verbrand elke brug. En je weet dat ik ben trokken, want je weet ik geef een vak. Ik kijk naar hoe mijn klanten groeien, weet die shit is af. Ik kan me afbekomen, de op moet hebben In de spiegel van de tijd weet niet meer wie ik was. Hij heeft nog nooit een interview gedaan. Ja, zegt hij ondertussen, Ja, was het toch? Ja, ja dat, uh, dat is zo, uh, Kanki. Uh, zeg, uh, zeg het zo goed, Kanki Christus. Kanki Christus, yes sir. Ja. Uh, de naam. De Hoe naam. zit dat met die naam? De naam Kanki. Het, uh, het vroeger toen ik uh, met Salvina chillen was, noemden we het, het, elkaar Kanki, toch? Bij wijze van ja. een soort speelse bejegening. Ah, ja. Kanki, we graag jou als een Kanki, toch? Ja. Ik vond het eigenlijk heel goed klinken. En uh, ja, ik heb er gewoon een naam van gemaakt. Ja. En Christus, ja, allitereert lekker.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 ja, rap, want uh, dat is ook iets. Dat is wel uh, weer, uh, jij bent volgens mij Nederlandstalige rap. Ik ben Nederlandstalige rap, yes. Ja. Ja, ik uh, ben uh, zelf Nederlands, ik snap niet waarom ik in het Engels ga rappen. is mijn vader Engels is, ik meer Engels dan de meeste mensen die in het Engels rappen. Ja. Maar ik rap lekker in het Nederlands. Uh, maar hoe, hoe ben je aan het uh, rappen geslagen? Uh, heb je voorbeelden? Mijn... Grand Grandmaster Flash, om maar wat te noemen. <laughs> mijn broertje begon met beats maken. Ja. En ik um, ben toen rond die tijd naar voren gegaan.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 Definitely says we can see. Try to get a glimpse of it, but incomplete like a street. You won't learn if my friend. Reach out and take revenge. In dust, your grave, famine. Shall we flee to Greece to see burning fire lit? op de monitor, alsjeblieft. dominated by a loud mixture of intriguing things, including coving, cows and prisons. All these wild and cruel, attractive and hideous, surrounding us, are drunk to beat their wives. She's supposed to be in her Witte lichten misschien uit kunnen voor de nummer. Ja. There's violence on the streets, you know. Report alive to you from the top floor. Big, tall, bumper building. There's violence on the streets, they're children. There's violence on the streets.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 There's violence as a crime. There's violence for belief, motherfucker. And violence is.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 Dankjewel. Ik wil het iets harder worden voor Saluting Rome. Harder, harder, harder, harder, wat vonden we hiervan? Saluting Rome. Ik heb Samiti leren kennen jaren geleden als schrijver in sp En ik vind het heel cool om hem nu te zien als muzikant. Volwaardig muzikant, niet in sp, Niet in Spee.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 All the things I did not say But I know I'll be there